Het is vijf uur, Jeroen Tjapkma met het NOS-journaal. De financiële specialisten van de meeste oppositiepartijen... praten vanmiddag met minister Dijsselbloem van Financiën... over aanpassingen van de kabinetsplannen. CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50 en de Partij voor de Dieren... hebben laten weten dat ze bereid zijn bepaalde plannen in de Eerste Kamer te steunen... mits ze daar iets voor terugkrijgen. Er wordt niet verwacht dat het kabinet en de oppositie tot één alomvattend akkoord over de begroting komen. Mogelijk worden er deelakkoorden gesloten. De PVV en de SP schuiven niet aan bij het overleg. De curatoren van het failliete OWAT hebben voor twee onderdelen van het bedrijf overnamekandidaten gevonden. Het OWAT busbedrijf wordt overgenomen door de voormalige directeur. Die wordt ondersteund door een nog onbekende investeerder. Daarnaast komt SRC Cultuurvakanties weer in handen van de oprichter... die zijn bedrijf in 2002 aan OWAT had verkocht. Vakbonden, FNV-bondgenoten en de Unie zijn blij met de doorstart van de twee bedrijven... en hopen dat alle werknemers kunnen aanblijven. Bij het OWAT busbedrijf zijn dat 200 mensen en bij SRC 50. Voor de 140 OWAT reisbureaus vrezen de bonden het ergste. Morgen worden de bonden bijgepraat door de curatoren. Iran is weer bereid om zijn nucleaire installaties te laten onderzoeken door internationale inspecteurs. Minister Zarif van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat dit onderdeel kan zijn van nieuwe onderhandelingen met de Verenigde Staten. Zarif herhaalde dat Iran alleen vreedzame bedoelingen heeft met de nucleaire verrijking en dat het land dit ook wil blijven doen. Ons recht om te verrijken is niet onderhandelbaar, zei hij tegen de Amerikaanse zender ABC. Verder eist Zarif in ruil voor inspecties... dat de VS een eind maken aan de economische sancties tegen Iran. De uitspraken van de minister komen op een moment... dat er voor het eerst in 34 jaar weer direct contact is geweest... tussen de presidenten van de twee landen. Het weer, helder en droog in een graad of 7... overdag weer vrij zonnig en zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. In de betonnen jungle van projectontwikkelaars Staat de studio van Line als een maken voor de luisteraars ah, ah, Je hebt Line.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 Wat leuk om je te zien. Adeline. Wat leuk om je te zien. Adeline. Adeline. Heb je even tijd misschien? Ja, welkom terug lieve naastraatjes in het laatste uurtje van deze goede nacht. En ja, ik hou van vastigheid. Het is tijd voor uh, het goede morgen van Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emous. Goedemorgen, alleen maar aanmerken hedenochtend in de aanbieding. Te beginnen met Derek en de Domino's. Eric Clapton zat erin, Dwayne Allman zat erin. Die was uh, zo goed, die band, dat er natuurlijk ruzie van kwam. En uh, het tweede album, ja, dat kwam half af. En. Uh, toen reed Doen en ook nog eens een keer ergens tegenop... en overleefde het niet, dus zo hield het op. Maar ja, de herinnering blijft aan bijvoorbeeld... Nobody knows you when you're down and out. Klepten op zijn allerbest. en de domino's waren dat. Ze hadden een kortstondig en hevig bestaan. Dat geldt eigenlijk ook voor Matt de Hoepel. Hoewel die band al uh, langer bestond... voordat ze aan het begin van de jaren 70 plotseling doorbraken. De bandje had een heleboel namen gehad en het wilde maar niet lukken. Maar David Bowie had ze zien optreden en hij vond ze hartstikke goed. Dus hij schreef een gigantische hit voor ze. Dat werd uh, All the Young Dudes. Bowie zingt er zelf ook op mee. Nou, dat gaf genoeg energie voor uh, een LP. En daarna nog een LP. En die heette Mat. Vind ik hun leukste. Die verscheen rond 72. Uh, en uh, daarvan uh, All the Way from Memphis. Daarna stortte trouwens de boel in. Succes is niet altijd een garantie voor uh, een lang leven van een band. Eerder het tegenovergestelde. Nog een aardig detail. Andy McKay speelt sax op uh, dit nummer. En uh, die zat ook in Roxy Music. Eén aanmerk. Rod Stewart samen met de Faces. Dat was nog eens een beetje. En uh, Not as Good As A Wink. Uh, vrij vertaald. Uh, een goede verstaander heeft maar een half woord nodig. Uh, dat was, vond ik, hun leukste album. Stay With Me staat erop. En ook deze. Memphis, Tennessee. Van de hand van uh, Chuck Berry. Je moet het maar durven. Je kan trouwens uh, op deze plaat ontzettend goed horen... dat het voor Ron Wood eigenlijk een hele kleine stap was naar de Stones. Want die speelde precies zo. Tot volgende week. True Tale in Memphis Tennessee. Dank Jan Emmaus. Wij waren weer helemaal terug in. Wat was het? Nou, een hele tijd geleden. We gaan naar Co van Gemert. Hij leest en zoekt en leest poëzie. Vorige keer over sport, nu weer. En ik wil nu even een. De een hoofdstukje lees, althans een groot gedeelte daarvan... van een boekje dat ik uh, heb gemaakt in 1996. En dat is getiteld ha hondenlul en andere sportpoëzie. En dit hoofdstukje wijt ik aan twee door mij bewonderde dichters... Budding en Scheepmaker. De Nestor van de moderne dichters over sport... is zonder twijfel de dortenaar C. Cornelis Budding... geboren in 1918 overleden 1985... Wie Kees Budding wil leren kennen, moet vooral zijn dagboeknotities lezen. Bij zijn leven publiceerde hij er vier. Je leest over zijn sanatoriumtijd. Budding leed in zijn jeugd aan TBC. Over zijn vrouw en zoons. Zijn liefde voor Dordrecht en reizen naar Engeland. Over zijn literaire favorieten en loopbaans. Zijn vrienden, kennissen. En niet vergeten zijn enthousiasmerende interesse in sport. Naar aanleiding van Budding. Buddings vierde bundeling schreef W.F. Hermans een tamelijk vernietigende recensie... over Budding als beschrijver van zijn dagelijks bestaan. Pas in 1994, bij het postuum verschijnen van dagboeknotities 77-85... konden we lezen wat Budding daar destijds van had gevonden. Ik citeer... Het afgelopen jaar, dat was dan in 1978... is een van de minst bevredigende van mijn leven geweest, schrijft Budding. Een kleine twaalf maanden geleden stuurde dokter Van Proosdijn... mij uit pure vriendelijkheid een door hem samengesteld boek... 50 jaar zonnestraal. Zonnestraal was een bekend sanatorium. Het is nu overigens een geriatrische kliniek, heb ik me laten vertellen. En kort daarop kreeg ik last van een afschuwelijk sanatoriumsyndroom. Ik barstte op de meest onverwachte ogenblikken... en keer zelfs toen ik bij mijn belastingconsulent was... in tranen uit... In diezelfde periode kwam de totaal onverwachte en zeer felle aanval van Hermans op mijn NRC handelsblad. Een aanval die ik natuurlijk nooit leuk zou hebben gevonden, maar anders na zo'n dag of drie, vier toch wel weer zou hebben geïnteresseerd. Nou, dan schrijf ik verder dat, dat het ook wel een heel sportieve man was, die Bunning. Want hij schrijft dan even later in zijn dagboek dat hij Willem Frederik Hermans aan het lezen is en het geweldig goed vindt. En dat het feit dat hij dus slechte resultaat kreeg, dat had hem dan niet verder uh, daarvan weerhouden om het om Herman's wel goed te vinden. Die, die bezorger van die nagelaten dagboek uh, aantekeningen... dat was meneer Koopman... en die wilde ook een boek maken met uh, herinneringen van schrijvers aan Budding. En het was wel uh, komisch in zekere zin... dat Hermans de eerste was die daarop reageerde. En die schreef het volgende... Mijn herinneringen aan Budding persoonlijk zijn gering. Ik heb hem niet meer dan tweemaal vluchtig ontmoet. De eerste keer was dit toen hij deel uitmaakte van de redactie van Podium... Opstuk 1954, geloof ik. Ik woonde een redactievergadering bij. Budding zei geen woord. Ik vroeg me al waarom iemand die geen woord zei in de redactie moest zitten. De tweede keer liep ik hem tegen het lijf op een feest in de stad Schaabrug van Amsterdam. Ik vroeg Budding waarom de vele fouten in zijn dagboeken bij herdruk niet verbeterd werden. Dat is zoveel werk voor de drukker, meen hij. Zelf menen dat een schrijver nooit bevreed moet zijn... een drukker veel werk te verschaffen... en dat de kwaliteit van een tekst een belang is... waarvoor alle andere belangen dienen te wijken... geloof ik niet dat, zoals sommige vrienden van Budding rond Basuinen, de Dordtse dichter door mijn kritiek... op zijn dagboeken ernstig en onherstelbaar geschokt is geweest. Zijn eerbied voor drukkers was en bleef groter dan zijn eerbied voor mij. Nou, dat schreef, euh... <tie> nou ja, Budding die was op een gegeven moment ook wel... een soort synoniem met, met grappenmaker. Remco Kamper schreef het gedichtje Sinds Budding. Sinds Budding verwachten veel mensen van poëzie een avondje lachen. Dat is geen vooruitgang, geloof ik. Maar eerder een stap achteruit. Nou, en dan... Dat, dat gaat nog verder, dat gedicht. Maar dit ging even over, over Budding. En die reageerde dan met, uh, met een gedicht... Daartegen in. En een van die strofen die luidt. Ik blijf gewoon een van de bofconten, Remco. Ook al moest morgen mijn rechterbeen eraf. dan heb ik overmorgen alweer het laatste model invalide wagentje. en tot mijn dood een waardevast stipendium. Wat toon je hier nou mee aan? Nou, dat, dat Budding uh, heel optimistische en vrolijke gedichtjes schreef. En, en daar moesten mensen om lachen. En uh, ja, God, he, dat was gewoon zijn stijl van schrijven. En ik, ik vind dat ook helemaal, dat is helemaal niet, niet op, op aan te merken. Niet op aan te merken? Nee. En als je er niet van houdt. Dan... Ja. Het is waar dat Budding... Altijd veel succes had tijdens voorlezenavonden. Dat lees ik nu weer voor uit mijn eigen boekje. Niet in de laatste plaats door zijn karakteristieke stem. Door Adriaan Morrien eens beschreven als volgt. Een lijzige stem, slepend, monotoon, nadrukkelijk, luid ook zodat ik wel eens gedacht heb dat de bezitter ervan hardhorend was. of de hele mensheid voor hardhorend versteed. Een gehinnik soms, overstemd door gelach. en nooit zonder de begeleiding van een glimlach. Een stem die verwantschap vertoont met dierenstemmen, en niet alleen die van het paard. Ik weet niet of hij daar erg blij mee was geweest, maar goed. Voor een groter publiek werd bekend... Budding door zijn optreden tijdens Poissy in Carré... op 28 februari 1966... waar hij het gedicht leest... waarin het deksel van een marmite potje... precies blijkt te passen op een potje Hind Sandwich Bread... Nou, wij zeggen gewoon maar mythe hoor. Ja, maar hij zei marmite. Zij hij het wel? Jawel, ja. omdat hij ook uh, het Engels studeert. Daar is ja, altijd ja. aan gelegen. Hij zei waarschijnlijk ook corned beef, niet cornet beef. Dat denk ja. ik ook, ja. maar dat staat niet in het gedicht. Uh, hij las in uh, Carré ook het volgende gedicht voor... want ik heb het nog steeds over sport. Het moet lente 35 geweest zijn. We speelden uit met DFC A tegen de Alblasserdam junioren. Het was een rommelige wedstrijd met veel gehaak en gejoel. Op een zeker moment raakte de vader van onze linksbuiten... als toeschouwer meegekomen, haast slaags met twee forse boeren... nadat de rechtsback zijn lieve zoontje de grond inboorde. Maar juist toen een algemeen klopfestijd dreigde... kwam eensklaps de Hindenburg aangezweefd. Daar stonden wij. De Alblasserdammers in oranje shirts met de witte banen en witte broeken. Wij in het rood ook met witte broeken. De scheidsrechter keurig in het zwart. Op het sappige groene veld en boven ons hoofd... door de koelblauwe lucht gleed de zeppelin. Precies zoals hij steeds zo mooi in de kranten beschreven werd. Een lange, slanke, zilveren sigaar. Zei het dan wel zonder banje. We keken allemaal even omhoog in de stilte die plotseling viel. Die vreemde stilte. Een stilte zoals ik die alleen uit zonder kende. Daarna ging het spel rustig verder. We wonnen met 4-2 uiteindelijk. Ik maakte twee goals. <lacht> um, nou, dan wil ik nog een gedichtje. Uh, uh, ik schrijf dan... Er is geen gedicht te vinden dat de verhouding poëzie en voetbal in de jaren zestig treffender weergeeft dan dit. Zo zijn onze manieren. Op DFC-reunies hoor je altijd veel sterke verhalen... maar zelden zo sterk en frappant als dit jaar van Leo van Brugge. Hij, Leo, zat op het gymnasium... toen zijn leraar Nederlands over moderne poëzie kwam te praten... en een aantal namen noemde, waaronder ook de naam Budding. Budding, zei Leo, die ken ik wel. Die zit altijd elke zondag bij ons op DFC waarop de leraar sprak, jongen, ga jij de klas maar uit. Um, even kijken. Ja, dat vind ik nog een mooi gedichtje tot slot. Dat is opgedragen aan uh, Nico Scheepmaker. En dan zal ik de volgende keer nog iets... Ja, het is iets... van Kees Bunning. Het ja, is van Kees Bunning, met een K. Moet je het schrijven, niet met een C, Cornelis C. Maar Kees met een K. En ik vind het een heel mooi gedichtje. Stukje opvoeding aan Nico Scheepmaker. Voor de oorlog zag ik zo nu en dan ODS spelen. Er deed een oude linksbuiten in mee. Glimmerveen. Wiens knie de hebbelijkheid had af en toe uit de kom te schieten. Soms wel een paar keer per wedstrijd. Dan lag hij een ogenblik langs de lijn. Pakte zijn been beet. Drukte de knie terug in de kom. En dribbelde vrolijk verder alsof er niets was gebeurd. Nu, een kwart eeuw later, zeg ik soms als het tegen zit... of ik eens in een sombere bui ben... Fruit Kees, even de knie in de kom en dan gaat het weer. Family tradition to play in a football team I've nephew number tall still feet kick the ball, got Flat feet and my these are weak. They all thought it was time Stood for days Between the names On this list I see One name again yes. My, My My bird. Bird. Dankjewel, Co. En trouwens nog even een aanrader. Misschien kijkt u al drie seizoenen naar iedere zondagavond rond middernacht... Uh, op de televisie naar uh, al die mooie poëzie die dan uh, uitgezonden wordt. Want dan besluit de VPRO-programmering op Nederland 2... met de dode dichters almanak dagafsluitingen met archiefbeelden van overleden dichters... uit het recente en minder recente verleden. Die voortdragen het eigen werk. Er zijn een heleboel afleveringen online te bekijken. En bij elke aflevering schrijft samensteller Hans Keller... een persoonlijke introductie. Ik moet ze helaas bijna altijd missen... omdat ik dan net onderweg ben naar Hilversum. Maar, ga er heen. 100 miljoen extra bezuinigingen bij de publieke omroep... Dat is de strop in plaats van de broekriem. Demonstreer met ons mee. 9 oktober op het Maliveld. Onze programma's bezuinig je niet 1, 2, 3 weg. Chardonnay, uh, Zuid-Afrika, Western Cape. Uh, helemaal geen houtlaging, dus echt heel mooi rijk fruit, Mooie frisse tonen. Uh, lekker als aperitief om te drinken. Zometeen bij het eten komt er wat, uh, wat complexer en steviger wijn. We gaan toch koken? Ja, daarna gaan we ook nog eten. Ja? <laughs> Dan heb we nog wat leuke wijntjes bij het eten. U hoort Robert-Jan Veuger, sommelier bij Topkok Ron Blauw... met zijn gelijknamige restaurant in Oude Kerk aan de Amstel. Die geeft regelmatig kookcursusjes voor de ware keukenprinsen en prinsessen... En dat je het allemaal aan het einde van de avond zelf maar opeten, dat komt voor mij als een fijne verrassing. De leider in de keuken en de samensteller van ons kookmenu is topkok Stefan van Sprang. Die afgelopen november voor Ron Blauw een tweede Michelinster mocht ontvangen voor zijn kookkunsten. En ik stelde hem die vreselijke vraag. Hoe voelde dat? Ja, dat voelde echt als een... Uh, dat zei ik toen bij die eerste ster ook al, als echt een gouden medaille bij de Olympische Spelen. Absoluut. Ja. Door uh, al die jaren ben je mee bezig, zeg maar. Dan zweef je een beetje boven je schoenen. Ja, precies. Ik heb echt, echt op, een, uh, op een wolk gezeten. Sowieso de maand december. En ik dacht van, ik blijf gewoon op die wolk zitten. Dat lijkt me een goed idee. Maar er moest weer gekookt worden. Wat staat er bijvoorbeeld op het menu van vanavond? Vier gangetjes. Vooraf gaan we een rosbiefbereiden. Rosbief van kalfvlees. Met een uh, ducel van champignons en een kwartel eitje. Uh, een ducel, dat is eigenlijk gewoon uh, heel fijn gesneden champignonnetjes. Graag met een klein beetje room en wat zout en peper. Zodat het eigenlijk een beetje een iets vastere massa wordt. En dan wordt de uh, kalfvlees dun belegd met pasta van de champignons eigenlijk. Dan doen we er weer wat kalfsvlees bovenop. En dat is dan eigenlijk een soort van sandwich. Dan gaan we die even in de vriezer gaan we die laten opstijven. En dan kunnen we hem mooi snijden in een vierkantje of een rechthoekje. Daarbovenop komt een kwartel eitje. Nou, dat is het voorgerecht. Het tussengerechtje heb ik gewoon ja, is nu ook lekker de tijd voor. Lekker een makreeltje. Er komt wat uh, mini venkel bij. Een saus vongelen. Nou, dan gaan we wat shallot en knoflook fijn snijden. Even in wat olijfolie aanzetten. Dan komen die vongelers erop. En dan gaan we het afblussen met een klein beetje pra. En op die makreel komt wat kerkkorst. Nou, het hoofdrecht hoofdrechte uh, zacht gegade ossaas met wat tets, moria en asperge. Ik heb een mooie Ierse ossaas in zijn heel per groepje. En die gaan we dus straks vacumeren, omdat we hem gaan garen in de Ronig. En wat rode wijnjune, dat ga ik bijvoorbeeld klassikaal doen. Nou, de serre, de tarte tatin. Ja, ho maar, ik kan het nu al niet meer volgen. Ik snuffel snel in de papieren op zoek naar de recepten. Daar ben ik niet van. Ik ben niet van de recepten. Je moet mij niet vragen van, nou, hoeveel doe je daarin of de, hoeveel doe je daarin? Het is hier gewoon uh, koken op gevoel. Heel veel gevoel, heel veel fingerspitsgevoel. Ja, dat heb ik dus niet. Ik ben zo'n vrouw met 85 kookboeken, met per boek uh, talloze memo-briefjes... die eruit steken van wat ik eventueel zou kunnen maken. En met een onverholen jalozie. Op mensen die improviseren in de keuken, zoals Willem. In het dagelijks leven bij de Milieupolitie, maar verder compleet kookgek. Dit is als een vijftiende cursus bij Ron Blauw. Hoeveel kookboeken heb jij? Nou, dat valt wel mee hoor, denk ik. Ik denk een stuk of twaalf, denk ik of zo. En wat is je Bijbel? Mijn Bijbel? Je kookbijbel hè? Nou, die heb ik niet eens. Ik sla alles op in die harde schijf hier al. En want je gaat niet alleen hier bij Ron blauw, maar ook bij andere mensen. En ik heb ook Oost. gekookt bij Peter Lute en bij Vis aan de Schel. Maar om Johan Cruijff even omgekeerd te lenen... Elk voordeel heeft zijn nadeel. Want dan kan je wel goed koken, maar dan gebeurt er dit. Als je dus heel vaak kookt, ik kook elke avond thuis sowieso. En dit weekend ook. Probeer je dan toch altijd een speciale draai aan te ja, geven? Ja, maar als je vaak kookt en je eet ook regelmatig uit... dat klinkt misschien gek, maar je raakt dan zo verwend. Ik ben nu op een soort niveau beland dat als ik ergens zit eten... denk ik, nou dat maak ik lekkerder. Kom op, we gaan die keuken in. Ik heb honger. Daar staan een aantal strenge sous-chefs klaar. Egon, Jeroen, Joris. Die eigenlijk allemaal hun eigen mise en place hebben. Dus een bepaalde kookvolgorde. Ja. Je handen wassen? Ja, je dacht nog niet dat het zomaar komt. Een duxel moeten we maken zeg maar, van uh, paddenstoeltjes. Die moeten fijn gesneden worden. Oh, die Zal ik maar machine. Zo maak ja, je meek dat... zo. Wij zijn geen lui mensen, hè? dus we gaan alles met de hand doen. <laughs> en ook niet van dat zunige gedoe hè, van hier waarom haal je dat hele kontje eraf? Dat is toch ook goed? Ja, dat is absoluut goed, maar het is een beetje taai vergeleken met de rest van de champignon. Oké okay, dan. En dan die kennis weer doorgeven, hè? Ik ook hey, weet je wat ik dan nou hoor? Je moet het hele kontje eruit. Dat is een beetje taai. Wat? Dit, hè. Wat moet ik doen? Ja, dat doe ik zo. Doe je dat thuis ook? Ja, nee, toch? Dacht, ja, doe ja, dacht, ik dat op? Nee, echt waar? Luxe. Nee, dus uh, net zoals het laatste korsje van een stokbrood, hè? Dat uh, eet je ook niet op. Oh, nee? niet. En zo bezorgen wij elkaar een educatieve avond. Zo, lekker kneden. Dit is de. Dit is de korst. De kerrykorst voor de makreel. Ja, dat kun je wel stellen. Kracht. Dit zijn makreels. Wat heb jij vaker gedaan? Dat is wel lastig toch? Dit is zo lekker als je dit al op de barbecue doet. Echt waar? Ja, dan moet je in de folie doen, dat op de barbecue. Dan gaat het in zijn eigen vet. Nou, vind ik niet slecht. Nou, het gaat helemaal niet goed hoor. Maar ja, we mochten er een verpesten. Ja, daarom. <lacht> Ik gooi die kop eraf. Heb je dit wel eens thuis gedaan? Nooit. Ik hou niet van gepeuter op mijn bord. De kerry hebben we even gemioteerd. Dus alle poriën van de carrycellar zeg maar, staan open voor geur en smaak. Die komen allemaal lekker met, eruit. Hoor maar door, want anders brandt het misschien. Nee, dat gaat goed. Wat staat hier nou te borrelen? Ja, dat is een tachte tatin. Dat is die tarte tatin van appel. Omgekeerd gebakken appeltaart. In een dus... pannetje. In een mooie emaille pan zeg maar. Heeft hij ingesmeerd met boter. Ingelegd met suiker. Daarbovenop heeft hij hele mooie partjes uitgesneden appel. En dat is nu zeg maar aan het garen, een soort van kar. Want het lang. vocht van de appel met de suiker gaat karamelliseren. Hoe lang, weet ik niet. Totdat die bruin is. Oh, Oké, okay, dat weet je niet. Totdat dus die bruin vol. is. Ja, ja consequent, zie je wel. Die Stefan uit Tilburg: geen recepten, alleen maar dat gevoel. Met Annabelle, die iets bij de KLM doet, bespreek ik de gevoelens die je als gastvrouw bij etentjes kunnen bekruipen. Als je natuurlijk gastvrouw bent, dan moet je er ook meezitten. Ja, en nou, dat vind ik toch niet zo leuk. Dan, dan zit je met je zweet, half zweet op je rug, sta je weer gewoon uh, terug ja, aan tafel. Ja, ja, precies, als je voor 18 mensen koopt. Maar ja, ik bedoel, daar nee, thuis, dan doe je wel 8 man. Anders schiet het ook niet op. Je nee. moet wel meer mensen hebben om. Dat uh, ben ik met je eens. Maar 8 man blijf je toch niet in de keuken staan? Nee. Maar je moet wel een keer terug naar die keuken. En als je het dan goed georganiseerd hebt, dan beperk je de tijd in de keuken zo... Uh... Precies. Hè? Maar doe jij het alleen met koken of heb je een nee, man? Je doe doet mijn man ook mee. Ja, precies. Ik ja. heb ook een man. Die doet het met tweeën. Ja. Het is plannen, plannen, plannen. Goed voor elkaar. En dan heb je er ook plezier in. Ja. Omdat je dan je zeker voelt van je zaak. Ja, precies. Maar dan is het ook... Soms ben ik weer. Dan zijn ze weer weg en dan denk ik... Jezus, Christus. Ja, maar. Je zo helemaal... veel werk. Ja, veel werk, veel tijd, veel geld. Ja, en ja, toch was en het leuk, je... toch was het de moeite. Ja, zonder meer, want men waardeert het wel, maar je bent altijd wel helemaal kapot daarna. Gewoon ja, daar... en je hebt zelf nauwelijks ja. gezeten, je hebt nauwelijks nee. geproefd wat nee. je gekookt nee. hebt. Nee, precies, dat is ook wel eens een beetje een nadeel ervan. Het is wel eens ook een beetje, niet zozeer ondankbaar, maar je, je, het sloopt je wel. Ja. Je bent daarna nog eens een keer, uh, en nog opruimen daarna. Ja. Masochisme, ja, dat is het woord wat ik zoek. Puur masochisme. Nou ja, iedere zijn gebrek. Na de klassikale wijnsausles, als alles staat te pruttelen, te stomen, te stoven, te blancheren, te garen of te koken, heeft Stefan even tijd voor wat keukennieuwtjes. Nou ja, wat zeg ik? Keukenmagie. Dat is het. Heeft u wel eens gehoord van de wereldberoemde Catalaanse kok van het drie restaurant El Bulli in Noordoost Spanje? Ferran Adria. Per jaar willen 400.000 mensen er graag reserveren om te eten... maar er is maar plaats voor 7000. En die worden dan ook echt op een eettrip getrakteerd. Met behulp van stikstof, alginaten, calciumchloride, lecithine... en bijvoorbeeld frituren bij minus 196 graden Celsius... ontwierp hij in zijn laboratorium illusies, smaken... Sensaties. Moleculair koken heet dat. Stefan frituurde voor ons een bolletje eiwitschuim met zeewatersmaak. Even proeven. In de mond en gelijk kouwen en blazen. Gelijk kouwen en blazen. Zo ja, kauwen en blazen. <tied> Helpt het ook tegen ja, een stuk? Ja. <grijd> Puur entertainment uit de keuken is dit. En je wordt er echt vrolijk van. Vervolgens doet Stefan iets met alginaat en calciumchloride. Kortom, een, een gelering maken rond een nog lopend product. Uh -huh. Je gaat olijven malen, ja. daar maak je weer olijf van. Ja, maar, dit maar met een extra nee. sensatie. Dat maar op. U krijgt deze als eerste in uw mond nu. Maar het moet niet Lex. veel gekker worden. Hè? Nee, dat gaat nee. er niet om. Nou, leg uit. Dat is nou het leuke van de Ron Blauw: dat je dus die gekke nee. dingen krijgt. Verrassingen. Ja. Toch? Dus ik, het ik moet niet in. gekker worden. Ja. Dat vind ik eigenlijk heel jammer dat je dat zegt. Nee, nee, nee. Maar meer. je moet dit gaan begrijpen. Nee, maar luister. Je doet iets met een omweg, maar je voegt er iets aan toe. Iets ja. bijzonders. Ja. Een sensatie. Ja. Oeh, daar kwam ik nog net weg. Het was bijna gevierendeeld. En dan hier de sensatie. Oh ja, oh ja. Oh, ja. Ik hoef niet meer te kauwen. Oh, oh, oh, wat lekker. Oh, is heel erg bijzonder. Ja. Iedereen krijgt dit. Voordat ze iets gekregen hebben, krijgen ze dit aan tafel, zeg maar. Oh, dus dan zijn ze al om. A ah, fijn. Toen mochten we aan tafel en discuseurden we nog lang en gezellig door over de zin en de onzin van moleculair koken. Ron, het enige andere mannelijke cursuslid. Een grote jongen uit het schoonmaakwezen met duizenden werknemers. Die heeft een hele heldere mening. Als het maar mooi is. Wat ja. maakt het nou uit? Waarom moeten we daar nou zo moeilijk altijd in dit land over doen? Ja, doen Wij al? ja, we nee. we nee. doen altijd moeilijk over als het... Nou, weet je wat dit het een specifiek specifiek vaak is... De... De... Dat is onze Calvinistische nee. inslag. In Jij ja. ja, ja. hebt gelijk. Weet je wat het spreekwoord? Doe maar gewoon, en doe je gek. En ja, daar word je toch ja, gek ja, van? Ja, ja. In Nederland is het zo, als je voor niks geboren bent... en je probeert in je leven geld te verdienen... en je rijdt in een mooie auto als je buurman... dan kom je oh, erover met steel. Aan, of je hebt de belasting wel een oor aan gedaan. Zo zit het toch in mijn kamer, maar jong heer, huppel de pup uit weet ik wat. Die? Oh, ja. Ach, hoe ik ook protesteerde. Ik moest in deze club mensen, waar ik veruit de jongste was, het onderspit delven. Laten we besluiten met een wijze les van Willem. Dat je niet altijd over bepaalde dingen moet nadenken. Dan maak je zelf zo moeilijk mee. Je moet ook andere dingen eens kans geven. Snap je wat ik bedoel? Nou, nee, neem een voorbeeld. Geef eens een concreet nou, voorbeeld. Nou, nu wat we vanavond doen. je moet, moet andere dingen, asperges, wat op een andere manier Asperges is gepaneerd. Ik probeer het. Nee. Ik krijg er drie op mijn bord. Ik eet er twee op en ik denk bij die derde. Nee, ik vind die niet lekker genoeg. Nee, nee. Maar toch moet je waardering hebben voor de manier waarop... Ja, nou, daarom heb ik toch mijn waardering niet in het door er twee ja, op te en, eten. En niet zo moeilijk doen of het jouw smaak is. Een heel ander verhaal. Uh, lieve mensen, dit was wel weer heel erg gedateerd. Hè? Ron Blauwe heeft zijn sterren ingeleverd, doet hele andere dingen. Moluker Kook is volgens mij ook alweer op, op zijn retour. Dit was een, uh, een uh, mooie bijdrage die ik maakte voor Dolce Vita in 2006. Maar ja, ik dacht uh, na die spot van uh, 1, 2, 3 niet weg. We, niet 1, 2, 3 weg. Nou, dit gaat ook dan allemaal weg. Hè? Nou, oké. Okay. We gaan door. Theatermaakster, schrijfster, dichteres Marjolein van Heemstra... schrijft nog steeds wekelijks een fijne column voor Dagblad Trouw. En nu onderzoekt ze haar Facebook-vrienden. Wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? Ook tenzij... Uh, <kliek> en uh, uh, we zijn nu aangekomen bij Marjolein. Eh, uh, Marjan. Toen Marianne mij twee jaar geleden een vriendschapsverzoek stuurde, was ik gevleit. Ik kende haar al jaren uit de theaterwereld, maar dacht altijd dat ze mij nooit had opgemerkt. Dat bleek dus wel het geval. Nog geen uur nadat ze het verzoek stuurde, had ik het geaccepteerd. Ze plaatste een vind ik leuk op mijn profiel en vanaf die dag groeten we elkaar met een voorzichtige glimlach. We waren nu Facebook vrienden. Je zou kunnen zeggen dat Marianne een goede Facebook-vriend was... want ze viel in de categorie vrienden van wie ik in de gaten houd wat ze posten. En dat is maar bij zo'n 10% het geval. Ik schrijf was, want Marianne overleed deze zomer. Ik zag bij toeval het bericht dat een gezamenlijke vriend op haar wall postte. Rust zacht. Een muisklik later had ik een pagina vol rouwberichten voor me. Ze is niet oud geworden, ergens in de vijftig... en uit de geschokte berichten op haar wall blijkt dat ze ziek was en ook dat maar weinig Facebook-vrienden dat wisten. Haar tijdlijn heeft nu iets weg van een openbare biecht. Mensen schrijven dat ze haar nog dingen hadden willen zeggen. Iemand maakt excuses voor het niet verschijnen op haar begrafenis. Iemand zegt sorry voor het nooit terugmailen. Het is bijna alsof de virtuele Marian, die ons op haar profielfoto levend toelacht... de boodschappen nog even door kan geven aan de overleden Marian. Als ik de berichten lees voel ik even de impuls om ook iets te posten. Een uiting van mijn schrik van medeleven met de familie, maar voor wie eigenlijk? Ik realiseer me dat ik behalve haar posts en wat feiten over haar carrière helemaal niets van haar weet. Niet of ze getrouwd was, niet of ze kinderen had. Als we geen Facebook-vrienden waren geweest, was haar dood me waarschijnlijk via via ter oren gekomen. Had ik geschokt gereageerd tegenover degene die het me vertelde en was het daarbij gebleven. Maar nu zit ik tegenover dat profiel. Dat profiel dat om een reactie vraagt, omdat profielen daar nu eenmaal op gemaakt zijn. Nu lees ik dat ze vlak voor haar dood schreef dat het buiten haar natte hond rook. En nu lees ik een witte boterham met fijne kristalsuiker... en waar het sap van de aardbeien dan in is getrokken. En vraag ik me af of ik dat met terugwerkende kracht leuk moet vinden. Iemand van wie je dingen volgt en liked op Facebook... is toch iets anders dan een vage kennis, ook al heb je elkaar nooit gesproken. Op de website van Facebook staat dat de pagina van een overleden persoon kan worden omgezet in een herdenkingspagina. De dode kan dan niet meer worden getagd... en er kan ook niet meer worden ingelogd op het profiel. Maar Marians pagina is tot nu toe nog een gewone pagina en ik weet niet hoe ik er waardig mee om moet gaan. Een bericht sturen? Te bizar. Deze vriendschap laten de wegzakken in het zwarte gat van de Facebook-vergetelheid? Te treurig. Ontvrienden lijkt me de enige juiste oplossing. Facebook gaat over het bevestigen van het bestaan. Daar horen geen overleden vrienden bij. Facebook en de dood gaan niet samen. Ik steek een kaarsje aan, hef een glas op alle opgestoken duimen die we uitwisselden... en druk op ontvriend. Facebook, Facebook. Wederom een zinnig verhaal. Marjolein van Heemstra met de columnserie met de titel 1100 Facebookvrienden kunt u uh, ieder weekend vinden in een van de bijlagen van Dagblad Trouw. Het is tijd voor F. Starik. In november 2012 begon hij de belevenissen van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder, precies zoals hij al vol voelde uiteindelijk uh, de heup breekt in het ziekenhuis, belandt en daarna in een verzorgingsthuis moet worden opgenomen. Maar zover is het nog iets, want ze is nog thuis en Starik is al wel op zoek. En moeder zoekt mee. <middels> Sometimes I feel Like a motherless child Kerst Ik heb mijn moeder aangekondigd dat de drie broers komen eten eerste kerstdag. We maken dat eten zelf. We nemen alles mee, heb ik erbij gezegd. Het is uitgesloten dat mama zelf kookt. Dat gaat al lang niet meer. Wat er in haar koelkast ligt is doorgaans bedorven. Ze koopt wel dingen, maar ze eet ze niet op. Ze maakt de maaltijd niet klaar. Het vlees wordt niet gebakken. De aardappelen lopen uit. De broccoli smelt in haar plastic jas. Het vlees wordt langzaam groen. Er groeit een waas van schimmel overheen. Geen maden. dank. geen maden. Jongste broer heeft ooit een ei bij haar gebakken... dat voor meer dan de helft was verdampt. Toen hij de datum op de verpakking bekeek... begreep hij hoe dat kon. Maar het ei was niet bedorven, vertelt hij achteraf, bijna trots. Koelkast. Mijn Engelse buurman verhuist, Ik vind dat jammer, want hij was een fijne buurman. Hij was maar zelden thuis. Hij doet iets internationaals met computers. Ik tref hem terwijl zijn laatste spullen naar beneden worden gedragen... We schudden handen. Hij nooit me binnen in zijn onttakelde woning. Ik vind zijn woning veel ruimer dan de mijne. Best een ruim huis eigenlijk. Een gespiegelde kopie. In zijn keuken staat een enorm fornuis met een oven en een manshoge koelkast. Die blijven over. Hij vraagt of ik ze wel hebben. Ik zeg dat ik daar geen ruimte voor heb. Mijn keuken staat al vol. Maar voor een moment overweeg ik een huis verderop in de straat te gaan wonen. Hij maakt de koelkast open. It's a bit smelly, verklaart hij de lijklucht die in mijn gezicht slaat. Hij is de laatste tijd weer weinig thuis geweest. Het lijkt de koelkast van mijn moeder wel. Ik wil daar ook niet wonen. Sometimes I feel like a motherless child alone. Uh, we hoorden weer Jimmy Scott zingen. Goed, uh, F. Starik, Moeder Doen... <tiek> is nu ook terug te lezen iedere maandag en vrijdag in Dagblad Trouw. En in november verschijnen zijn columns als boek... bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam. Ah, we hebben de muziekliefhebber en muziekkenner... voorzitter van de SPAM, stichting ter promotie van de Achtergrondmuziek... Rex van Beuningen. Ja, ja, hij is weer helemaal uit het zuiden naar boven gekomen... om te praten met Jan Neemhuis. En een hele goede morgen, Rex van Beningen. En een hele goede morgen, Jan Nemans. Ja, we maken nu al een paar weken een, uh, ja, een Tocht door Frankrijk samen een met jou. Een Tour de France. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Inderdaad, want het, uh, ik ben gek op Frankrijk. En uh, zoals ik al de vorige keer vertelde... Uh, dat ik een, in, op een videcrenier wat leuke plaatjes van vroeger tegenkwam. En dat uh, brings back memories, la ja, mémoires. Wat kwam jij tegen namelijk? Een door jou persoonlijk geproduceerde single van... Van Jacques Dutron. Ja, Dan heb je een beetje, beetje, beetje gemengde gevoelens over. Hè? Zeker, zeker. We hebben een vreemde sessie met hem gemaakt. We hebben het plaatje opgenomen. J'aime les filles. Uh, ik hou van de meisjes. En uh, grappige ondertitel. Si vous zet, komzat, telefoon, moi. Nou, daar, daar, daar kom ik zo op terug. Want had dat, jij geschreven, hè, dat liedje? Het, het was mijn, uh, van, kom van mijn uh, hand, inderdaad. Maar uh, Ja, die sessie. We hebben een sessie gedaan, maar uh, Jacques hield nogal van een borreltje. Ja. Ja, dat was een beetje lastig. Het was in Parijs, hè? Het was in Parijs, ja. In een voorstad van Parijs. Een geweldig geoutilleerde stu studio. En, en Jacques stond eigenlijk op doorbreken. En uh, ik was zeer vereerd dat ik met uh, een... Overigens een zeer amabel mens, maar hij had van de, van de perno, hè? dus wij begonnen die avond te, te op te nemen. En de meneer zat al stevig aan de drank. Was hij al echt lam toen, toen jullie begonnen? Mm, ja, uh, flink uh, dronken. Uh, ik, uh, ik, ik ga even dat plaatje opzetten, want het is toch wel weer uh, grappig om te horen. Ja, dat is wel een biezen trouwens, hoor, maar uh, op deze plaat klinkt hij eigenlijk als een uh, natte krant. En ik heb... Uh, hoe, hoe lang heb je aan deze, aan deze opname gewerkt? Ja, hier zijn we wel een paar dagen mee bezig geweest. Die sessie duurde geloof ik 16 uur. En, aan één stuk? Aan één stuk door, ja. En uiteindelijk uh, eindigde dat dat uh, meneer Dutron onder het orgel lag te slapen. Want die had natuurlijk op 32 neuten achter uh, de kiezen. Hoe, hoe, hoeveel takes had je nodig om tot dit resultaat te komen? Rick? Ik geloof 126, ja. ja 126 takes. Maar waar trek je nou een streep als, als, als producer? Nou, ik heb, uh, ik heb deze sessie gewoon afgemaakt. He, de, Rex is Rex, man en man, en woord en woord, Rex en Rex. En ik heb uh, daarna gezegd, nou Jacques, prima, ga jij maar lekker met een ander werken. Ja, dus dat, oh, was, dat was mijn grens. Ja. Dus toen was het uit? Ja, het was over en uit. Ik dacht muzikaal, uh, ja... Uh, uh, uh, uh, dat, dat... We, weet je nog hoe laat het was toen je, dit, toen je deze take opnam? Uh, dat, uh, ik denk dat het een uur of vijf was, ja. Sochtens. Sochtens. Dus uh, ik zeg ook tegen Jacques, moet je luisteren, Parijs wordt wakker, Daar, uh, uh, we moeten, moeten nu uh, sprekers bij koppen slaan. Hoe ja, gaat het verhaal dat toen jij dat zei, dat, dat Jacques je toen aankeek, met een merkwaardige blik? Ja, ja, ja wel, want dat later is dat een nummer geworden natuurlijk en dat heb ik dus eigenlijk ook meer of meer aangedragen, dus, uh, maar toen was ik al uh, klaar met, met Jacques. Ah, ik, hoor, ik hoor heel goed wat je bedoelt, hoor. Ja, echt, het is echt ja, dat kan ik ook, Jij ook zelfs. Ja. Nou, maar had ik ook nog Jean-Emus Jean op de... Ja, in ja, plaats van Jacques Dutron. Ja precies. Ja, daar heb je hem weer. Ja, de... ja. Ja. Nou ja, ook op een grof vol betaald hoe Jacques was. was. Dus er, taalde bij... die goed? bij ja, de, de platenmaatschappij beloofde ze er bij Volk, hè. Ze bij een grote platenmaatschappij. Je hoort echt de perno door het plaatje heen uh, sijpelen, hè? Dus ik <sweel> weet niet of dat... Uh... Nou, maar ik vond het toch een reliquie van waar ik... Nou, bepaalde herinneringen aan haar. Dat eens, maar nooit weer, hè. Nee, ik was klaar met Jack uh, met, met Jacques. Ja, toch, toch bedankt dat je dit verhaal met ons hebt willen delen. Nou, jongen, alsjeblieft dan tot volgende week, hè. <lacht> Mijn grote dank, Rex en Jan. Goed, eh... Uh... Uh, we zijn er doorheen, hè? Ja, uh, nou, vergeet uh, onze website niet. Zoals we willen zeggen, www.anelinevandier.nl. Kan je van alles terugluisteren en lezen. En uh, podcast en al. Kan trouwens ook op de site van Radio 1 natuurlijk. Je kan mij mailen op hetgoedeleven@kairo.nl. Volgende week is Theo uit weer eens de gast. Want uh, ja, onlangs is er een prachtige overbox van hem verschenen... bij Beeld en Geluid. Er staan hele mooie dingen op. En daar gaan we ook iets van laten horen. En haalt om meer in huis... En, um, oh ja, dat is ook, vind ik, heel fijn nieuws. Uh, in december komt No Blues langs de, ja, je kent, je kent ze wel, de 100% Arabicana. Ze hebben een nieuw album uit, Kind of No Blues. En, en met, er zitten ook nog live recordings bij. Ik, vind, ik ben er heel erg dol op en uh, ik wil een stukje draaien nu. Balancing Cobra, No Blues. Sama, not going Mijn vader, mijn I told you